Nee? Oh, oh. Allora, wat zie je nou weer Die staf krijgt een neus Oh nee, nee, de neus is niet van de staf Maar van Mol Dag, dag, dag Salomo Wat, wat zit jij daar te staren? Mol, wat doe jij daar in vredesnaam? Niks bijzonders ik, ik maakte een mol Anders niet Goeie gedaan, Een molshoop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 Ha, ha, ha, ha. Heb je het over? Over die stok? Ja, over die stok. De kwestie is, uh, wij zoeken... Oh nee, dat mag ik niet zeggen. Ja. Zoeken jullie stokken? Ha, ha, ha, ha, ha. Wat een lol. Ha, ha. Wie zoekt er nou stokken? Zal, zal, zal, zal ik soms meehelpen? Nee, ik wil wel meehelpen hoor. Als jullie nou zo graag stokken hebben. Die zijn er hier. Genoeg. Ho, ho, ho, ho, ho. Kijk eens, Mol. Je kunt natuurlijk wel meehelpen.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 Daar zijn we allemaal benieuwd naar... ...maar jammer genoeg zijn de tien minuten... No, no. Ja, dat was hem dan. Een opname, tot dusver de enige... ...van één van de radio-uitzendingen... ...begonnen in 1955 en gestopt in 1964. tijd op de band vastgelegd door een trouwe luisteraar... ...en herontdekt door Hans Matla. Bedankt, Hans. Ik vond het leuk om hem terug te horen... Maar als je me nou vraagt hoe het verhaal verder verliep, dan weet ik dat echt niet meer. Ach, kom nou. Wel verdruimd, dan heb je eucalyptus al hier. Ja, hier ben ik. Denk nou eens goed na, ouwe. niet zo oneerbiedig tegenover meneer Jij? Ach, je kan met de boot haggelen. Wat heb ik met die meneer te maken? Zeg, brutale toverkol. Jij vergeet dat wij er zonder hem helemaal niet geweest waren niet lachen toen dat heerschap geboren werd bestond ik al lang kom nou maak dat de kat wijs en dat zeg jij Paulusie vertel me dan maar eens hoe oud jij precies bent hoe oud ik ben nou uh, eens even denken heel precies weet ik het niet maar nou je dat zo vraagt ik ben wel al een hele oude boskewater juist dat dacht ik ook en hoe lang is die snuiter nou helemaal bezig met over ons te schrijven bedoel ik als jij met die snuiter de, de heer Dillieu bedoelt, dan is dat op de kop af dertig jaar. En ben jij pas dertig, hoe goed Ik dertig ben je besuikerd. Ik ben een hele dal zeer buitengemeen bejaarde uil. Nou, waar blijf je dan met je dertig jaar? Wat is het nou helemaal dertig jaar, Nee, dokter, dat kan dan niet, hè? Maar wij hebben hem bedacht, zo zit dat. Mm, er is inderdaad geen spel tussen te krijgen, min of meer. Maar hoe ben jij daarachter gekomen, Eucalypta? Heb jij in de kaarten gekeken? Ja, of misschien in je kristallenbol? Nee, nee, nee, het is heel simpel, vrienden. Oeh, ik heb het al, de toversnaf van Picoloris. Goed gereden. En die had jij weggegooid? Ja, ik ben er een beetje van Lotte gedikt. Ik zal me daar zo'n toverstaf wegsmeten. Kijk, hier, hier heb ik hem. toch dat is hem, de toverstof. Zakkerlood, jij hebt hem dus nog. Zoals je ziet. <lacht> en als jij wat weten wilt, dan hoef ik dat maar te vragen en ik krijg prompt antwoord. Maar dan weet ik het goed gemaakt. Eucalyptus moet het hem nog eens vragen waar wij bij zijn. Ja, ja. Ik wil uit, zeker? Oh, best hoor, dat wil ik wel doen. Let op allemaal! Staf van Piccoloris, geef antwoord op deze vraag. Heeft die de ons Wel nou betecht, ja of nee? Een schrijver bedenkt zijn figuren niet. Ze komen uit zichzelf naar hem toe. Het enige wat hij te doen heeft, is op te tekenen wat ze hem vertellen hoort het. En wat zegt meneer de hier wel van? Ja, die stad heeft wel gelijk, want zo is het ook. Schrijven is vooral luisteren naar jullie stemmen. Veel meer houdt het ook niet in.